Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van nws op 3. De strijd over de avondklok gaat door. Op dit moment kijkt het gerechtshof naar de zaak... Net mocht de actiegroep Viruswaarheid vertellen waarom ze van die maatregel af willen. Verslaggever Lietwien Gevers vat hun verhaal samen. De overheid die heeft alleen, maar we zijn nu een jaar verder, heeft alleen maar voor meer maatregelen gezorgd. Eh, in de hoop dat ze eindelijk eens een keertje aan zullen slaan. En dat gebeurt, maar niet de voorspellingen. De prognoses van het RIVM, die komen ook steeds niet uit. Kortom, zij eh, waren en blijven tegen een avondklok. En zij vinden dat daar een goede juridische basis voor moet zijn. ...als je hem al in wil stellen. Het is nog onduidelijk of het gerechtshof vandaag nog uitspraak doet. Tot de duidelijkheid is, blijft die avondklok gelden. Er zijn acht mensen opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee. Afgelopen dinsdag werd daar een Colombiaan gedood. Het lijkt op een liquidatie. De man lag in zijn auto. Er zitten nu zes Colombianen en twee mensen uit Noorwegen voor vast. In Voorthuizen in Gelderland zijn vanochtend twintig vaten gevonden... ...met waarschijnlijk drugsafval. Dat is niet de eerste keer daar... Gisteren werden er ook al 15 vaten gevonden en vorige maand waren in Voorthuizen ook meerdere dumpingen van drugsafval. En Roos uit Vallendam die blijft maar opruimen. Het houdt niet op. Ze heeft een paardenpension. Rond de weilanden waar de paarden normaal rennen liggen slootjes. En daar is druk op geschaatst vorig weekend. En al die schaatsers hebben een hoop troep achtergelaten. Die kleine flesjes, flukkeltjes, dat soort dingen. Overal glas en blik en flessen, complete kratten bier. Daar gaat het eigenlijk nu om, dat, dat, er dus gewoon, ja, dat blijft dus nu allemaal liggen. En dat is niet de bedoeling, want de paarden staan te trappelen om weer de wei in te gaan. Als die beesten dat opeten, kan dat echt gewoon inwendige, voor inwendige schade zorgen. Echt voor bloedingen, dat soort dingen. En ja, als je uiteindelijk daar dierenartsen bij moet halen en naar de kliniek moet gaan, ja, dan loopt dat echt op in duizenden euro's. Of hè, als het slecht afloopt, dan ben je gewoon je beest kwijt. Krijg je het weer nog? Vanmiddag trekken wolken over het land. Maar je ziet de zon ook vaak. blijft droog en een graad of 10. Dit weekend wordt het nog warmer en ook nog zonniger. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. A7 de over richting Zaanstad. Tussen Abbekerk en Hoorn. 4 Vier kilometer verder door een spoedreparatie. Een kwartier vertraging. De rechterijstrook is dicht. En tot zo de verkeersinformatie. Namens iedereen bij de ANWB. Bedankt.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 ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Ja, goedemiddag. U bent weer bij, uh, bij... Morgen is het weekend. Ik, uh, Pim is er niet. Pim uh, die, uh, die is uh, helaas uh, niet aanwezig. Maar mijn echtgenoot is er. En ja, die, man, <laughs> man. <laughs> Echt waar? Mijn echtgenoot is er en die doet de techniek. Dus, uh, ik heb het hem allemaal uitgelegd hoe het moet. Dus als het fout gaat is het mijn schuld. Dus uh, vandaar. Ik kan het volgende nummer doen. Het volgende nummer is van Camila Cabello. En het heet Havana. Komt die aan? Ja. no yeah. man. I, I, I, I, up like yeah. I was quick to pay that girl like a uh, sound. He go hey make hey. it on me. on me, on me, get the beat on me, yeah. it cake on me. She waited on me, me, got the bacon on me, me. This is history and I'm making on me, on me. One link, close range, that beat. Mm -hmm. If it goes a million, that's me, me. I was getting more like baby. Hey. Ja, dat was Camila Caballo. Camila Caballo was een uh, Cubaans-Amerikaanse zangeres, songwriter. Uh, ze maakte duid, uh, deel uit van een meidengroep, Fifth Harmony... waarmee ze uh, uh, hitjes maakte. En dit is, was een heel bekend nummer van haar. Daarna draaiden we uh, David Quetta in samenwerking met Sia. David Quetta is een, uh, een Franse uh, dj... Die dancepop maakte en Sia, dat is een Australische popzangeres. Dus dat uh, ging goed samen. Dit rondje met uh, Julian Lennon. Dat was uh, het zoontje van uh, John Lennon en uh, Christina Powell. En uh, daarna kregen we de Beat. Een Britse band, een Britse ska-band. Ska is een, uh, op de ja in de jaren 50 op Jamaica opgekomen, muziekstijl. En uh, tot zover uh, dit rondje. We gaan verder met uh, George Michael.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 Uh, dit blokje met George Michael. Natuurlijk bekend geworden met Wem. En uiteindelijk een hele grote... solo carrière gehad. Uh, in 1997 kwam hij uit... Met, voor uh, zijn homoseksualiteit. Hij heeft een heel mooi opgetreden gedaan... toen met uh, Queen. Toen bij het overlijden van... Uh, Freddie Mercury. En hij is overleden... in uh, 25 december 2016. Toen is hij door zijn partner gevonden... En het blijkt dat hij gewoon een natuurlijke dood gestorven is. Daarna hadden we Lana Del Rey. Het is een uh, zangeres uit uh, New York. Geboren in 1985. En ik ken er eigenlijk weinig van dus, haar. Uh, verwijst heel veel naar de popcultuur van de jaren 50 en 60 in Amerika. Ik heb zo nog wel een nummertje voor. Van de... Ja? Ja. Oké. Okay. En wat krijgen we nu? Uh, we gaan nu effinents effinents Sweet. Uh, Evanescence, een, uh, een band uit uh, Arkansas, Arkansas, de Amerika. En uh, ik ken dit nummer eigenlijk alleen van een, uh, een paard: Merlijn, een Amerikaanse oh ja. en Spaanse uh, stierenvechterspaard. Dus.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 Grote gaten bij ons in de tijd vallen als je een groot mens bent. Ik woonde in 1940 in de Zonnelaan in Haarlem. En uh, ik had daar contact met een jongetje, die was elf. En die zat in de tweede klas, lagere school. En als je, uh, hij was niet zo intelligent. <lacht> Als je hem vroeg wat is vijf en zeven, dan zei hij twintig. Maar het kwam er wel direct uit. <lacht> hij kon niet zo erg mee in het leven. We hadden veel contact. En na twintig jaar, was het 1860, oude jaar... Precies een jaar geleden. Wat ik u vertel is werkelijk gebeurd. Ik ging naar buiten, kwart voor twaalf, dan heeft zo'n straat opeens weer contact. Een kwartiertje. Ik had wat bommetjes bij me. <lacht> ik begon een kuiltje te graven in het trottoir voor een peel. En een paar meter vanaf zie ik Henkie Visser zitten, dat kereltje. En opeens herkende ik hem, ik zei, dag Henkie. Ik ik ben Henkie niet. Hmm? Zei je bent toch Henkie Visser? Nee, zei hij, ik ben wel Visser, maar ik ben niet Henkie. Ik zei, maar je lijkt er sprekend op. Wat, wat is vijf en zeven? Twintig, zei ik, <lacht> <lacht> ik zeg maar hoe heet je dan? Ik heet Jantje, zei hij. Toen kwam er een man op me, op me af. Hij was toch ook een koudje aan het gaan? Hij <lacht> had een klein pijtje en die zei tegen mij, ik ben Henkie. Dan zei maar wat is dat dan? Die, dat is mijn jongste. Er was opeens een heel gat weggevallen en Henkie had een kind gekregen. Toont je te Je ziet hieruit, dames en heren, hoe ontzaggelijk snel de tijd voor volwassen mensen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 Volledig stil gaat staan en eeuwig wordt. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken het. Welkom bij. Dan hadden we Dave Brubeck met uh, Golden Brown. Maar dan helemaal instrumentaal. Dus de originele, hij heeft het origineel bedacht, het nummer. En is gecoverd door de Stranglers. Die er, vind ik, wat moois van gemaakt hebben. Maar, <laughs> smaken verschillen, hè, liefie? Ja. <laughs> en daarna hadden we Laurie Anderson. En uh, Peter Gabriel... Het is ook een leuk experimenteel nummer. We gaan nu naar Master KG met Jerusalem. En die is voornamelijk bekend geworden door alle dansjes in de zorg uh, op het nummer. Die vind je leuker, geloof ik? Die vind ik leuker, ja. Het is meer mijn muziek. <laughs> Jerusalem, I Kilondolose, on me, we don't Jerusalem. me. I call an so amid, lo, no, no. Bij het ZFM Radioprogramma. Morgen is het Weekend. Weekend. Ja, we gaan richting het uh, journaal. En dit was Master KG. En. Uh, we zien u straks aan de andere kant terug. We gaan eruit met. Uh, nog een nummertje. Ja, lustig